9 uur. Dit is Radio 1, met Bert van Sloten. Amerikaanse gezant William Burns die heeft later in Cairo vandaag... een ontmoeting met de nieuwe machthebbers. Daar gaan we zo over praten in het Radio 1-journaal. Nu eerst Jan van der Putten met het RMS-journaal.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 Ook Rajoy zou in de jaren negentig zo'n 42.000 euro hebben gekregen. Rajoy heeft steeds gezegd dat hij niet van de corruptieaffaire afwist. Maar uit zijn sms'jes blijkt het tegendeel. De Spaanse oppositie zegt dat Rajoy moet aftreden. President Obama heeft de Amerikaanse bevolking opgeroepen kalm te blijven... na de vrijspraak van burgerwacht George Timmerman. Die schoot in februari vorig jaar een ongewapende zwarte jongen van 17 dood. Volgens de jury deed hij dat uit noodweer.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 De Franse president Hollande wil het bericht nog niet bevestigen. Maar hij heeft wel gezegd dat de kans groot is dat het gaat om het lichaam van Verdon. In maart meldde de Noord-Afrikaanse tak van Al-Qaeda al dat strijders Philippe Verdon hadden onthoofd. als vergelding voor de Franse interventie in Mali. Maar zijn lichaam werd nooit gevonden. De Franse regering twijfelde toen ernstig aan het verhaal, zegt correspondent Ron Linker. Daar was ook meer reden toe omdat Philippe Verdon ernstig ziek was, uh, hij had een maagsfeer.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 De botlektunnel bij Rotterdam is twee uur afgesloten geweest... door een ongeluk met een pick-up met aanhanger. Volgens RTV Rijnmond ging het om een wagen van Circus Rens... waarin twee ponies en twee honden zaten. De aanhanger schaarde en de pick-up kwam op zijn kant terecht. Waarschijnlijk was de bestuurster met te hoge snelheid... de botlektunnel ingereden. Het ongeluk gebeurde gisteravond om 11 uur. De vrouw raakte lichtgewond en de dieren in de aanhanger bleven ongedeerd. Vier Belgen zijn in Oostenrijk uit een rijdende auto gesprongen. Toen bleek dat de remmen niet werkten. Dat gebeurde zaterdag op een bergpas in de buurt van Salzburg. De Belgen waren op weg naar Kroatië. Tijdens een afdaling raakten de remmen van hun auto oververhit. Het viertal besloot daarom uit de rijdende wagen te springen. En even later stortte de auto in een rivierbedding. De vier kwamen er met lichte verwondingen vanaf. Een vrouw brak haar been, de andere inzittenden liepen schaafwonden op.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 Dan nog het weer. Op de meeste plaatsen zonnig en zomers warm met maximaal rond 25 graden. Ook de rest van de week blijft het zomers met 20 tot 27 graden. Ziet er niet verkeerd uit. Wijnaldswaan, hoe is het op de weg? Ja, niet al te druk. Op de A7 hoorn richting Zaandam. Daar staat wel een wat langere file tussen Purmerend en de Afritzaandijk. Zes kilometer. Dat heeft eigenlijk nog steeds te maken met eerdere problemen op de A8 bij Oostzaan. Maar die zijn verholpen. De rijbaan is vrij. En op de A10 is een ongeluk gebeurd. Dat gebeurde op de A10 zuid richting Den Haag. Bij het Amstel Business Park. Twee kilometer. Twee rijstroken zijn dicht. De rest van Nederland kunt u gewoon doorrijden. Zoals bijvoorbeeld op de A2. Maar u moet sinds vandaag in de richting... van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 NOS Radio 1-journaal. Bert van Sloten. Wilrenners nemen grote risico's. De jeugd-Olympische Spelen zijn begonnen. En Egypte krijgt bezoek van bondgenoot Amerika. En dat op een dag dat uh, vandaag de leden van de nieuwe interim-regering worden geïnstalleerd. Correspondent Zander van Horen. Zander, om even te beginnen met die uh, interim-regering. Uh, zijn daar nog verrassingen bij? Nieuwe namen? Nou, ja, tot nu toe niet. Uh, kijk, al Baradij was het nieuws van gisteren. Die wordt inderdaad vicepresident. Dat is vooral voor ons in het Westen van belang, want die naam die kennen we. En uh, dat zal uh, de vicepresident worden belast met buitenlandse zaken. Dus dat zal iemand ook zijn die het gezicht wordt heel nadrukkelijk naar het Westen toe. Uh, de andere namen van de leden van het kabinet, die zullen vandaag als het goed is bekendgemaakt worden. En dan woensdag volgt de officiële installatie daarvan. En dan kun je dus ook inschatten in hoeverre dat een regering is... waar bijvoorbeeld de moslimbroederschap weer wat uh, eens mee kan worden. Ja, nou hebben de Amerikanen dus een gezant uh, gestuurd. Die komt vandaag uh, praten. Waar ja. komt hij dan over praten? Komt hij dan zeggen van nou, het is wel goed dat jullie die regering zo hebben? Of waar gaat zo'n gesprek over? Ja, nou, dat is de grote vraag. Vooral ook omdat hij, voor zover ik weet, niet met broederschap gaat praten. Dus je zou je kunnen voorstellen dat hij een bemiddelende rol probeert te spelen. Hè? Want Egypte op dit moment, er zijn nog steeds demonstraties aan de gang van de moslimbroederschap op bepaalde ook grote kruispunten in uh, Cairo. Uh, de sinai woestijn uh, vandaag nog een, een bus met uh, uh, arbeiders die beschoten is door radicale islamisten in, het, uh, in de Sineï-woestijn. die ook weer aanvallen uitvoeren op uh, uh, politiebureaus daar. Met andere woorden, er moet iets gebeuren. Maar maar ja, wat? Komt die Amerikaan daarover praten, die onderminister van Buitenlandse Zaken? De, de, dat is dus niet. Dus ik stel me zo voor dat hij eigenlijk alleen maar de zorgen van Amerika uh, komt overbrengen... en komt kijken uh, uh, uit eerste hand wat nou precies de plannen zijn van die nieuwe Ja, En de leiders van de moslimbroeders, die zitten nog steeds vast? Die zitten nog steeds vast. Um, of er is een arrestatiebevel tegen ze uitgevaardigd, uh, dat allemaal... Amerika had gezegd, uh, samen met Duitsland, dat ze eigenlijk willen dat de uh, voormalige president Morsi wordt vrijgelaten. Nou ja, uh, meteen kwam er een officiële aanklacht tegen al die mensen. Uh, ze worden verdacht van spionage, ze worden verdacht van opruiing, aanzetten tot geweld. Dat soort dingen allemaal. Dus er ligt nu een officiële aanklacht waarmee ze het wat harder kunnen maken dat Morsi voorlopig niet wordt vrijgelaten. Ja. En wat ze, uh, werd zojuist bekend, ook gedaan hebben... is dat ze de tegoeden, de, de bankrekeningen van 14 hoge leiders van de moslimbroederschap... dat ze die bevroren hebben. Ja. En vandaag is dan die installatie, dat gebeurt dan, dan officieel? Hoe, hoe gaat zoiets? Nee, het is vandaag alleen nog maar de bekendmaking van het okay. nieuwe kabinet. Want op de achtergrond denk ik dat er toch ook nog wel gepraat wordt. En zullen we vandaag ook vooral heel nadrukkelijk moeten kijken... wat hier onder minister van Buitenlandse Zaken gebeurt. Uh, de nieuwe leiders van het land, die hadden gezegd... dat ze de Moslimbroederschap er graag bij hebben. Die wijzen dat categorisch af. Maar de truc wordt natuurlijk om te zien... of er op de achtergrond niet toch nog op dit moment gepraat wordt. Sander, dank je wel. Sander van Horen was dat... Afgelopen weekend waren er twee dodelijke ongevallen met wielrenners. Chris Hop van wielervereniging Eemland die ziet dat het steeds drukker wordt op de fietspaden. En dat er ook steeds meer risico's worden genomen door renners. Want de tijd over een bepaald traject die willen ze zo scherp mogelijk neerzetten. Mensen willen vaak uh, ja, dat gemiddelde zo hoog houden. En ja, proberen dan bij iedere kruising of uh, ja, vaak stoplichten...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 Niet gevaarlijk maar, zo? Jawel, jawel. Maar ik, ik blijf netjes op de weg, dus ik ga niet uh, uh, het bos in. Maar normaal heb ik altijd een helmpje op. Veel, veel fietsers uh, zoals u, die gaan dan weer uh, de weg op en die maken een ongelukje. Oh, hier naar links? Ja, hier naar links. In ons zit er ook eentje. Ja. Oké. Okay. Nee, ik hoor de verhalen. En als ik uh, mensen een advies moet geven, dan zeg ik altijd, uh, doe een helmpje op. Ja, Terwijl... wat, wat voor verhalen hoort u dan? Uh, nou, met name van mensen die in het bos uh, vallen. Of mensen die, uh, die door uh, de anderen toedoen de automobilisten toevallig net eventjes tegen de grond komen. En dan op uh, belangrijke dingen bezeren. Nou, nu hebben we beide handjes aan het stuur, want we gaan hard naar beneden. Zeven dus even ja. de weg weer. Even even weg. U heeft een hele snelle fiets en ook geen helm op. Ik heb nu geen helm op, nee. Normaal wel. In de regel wel. Ja. Heeft u wel eens uh, iets meegemaakt van een ongelukje of zo? Ja, en ik koers wel een paar valpartijen. Maar je ontkomt er niet aan, maar ik koers 40 jaar...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 is dus even heuvelen weg. Even opschakelen. Wij rijden vooral op de mountainbike, dus daar is het risico wat hoger. Maar eigenlijk altijd met een helm. En wij kunnen het zelfs niet laten om mensen die zonder helm op de mountainbike rijden aan te spreken. Want ja, ongelukje zit zo in een klein hoekje. En ja, het, het, het, het is het niet waard. Zelfs met warm weer gewoon een helm op. Heel veel mensen zijn daar niet mee bezig. Maar als je in de, het heet van de elementen hè, op zoek bent naar dat ene record... Uh... Willen mensen toch wel eens gevaarlijk doen? Ik heb er zelf ook wel eens een handje van durven te bekennen. <laughs> nou ja, uh, guilty as charged. Uh, uh, ook dat. Elke uh, straatnaam of elk uh, dorpsbosje moet toch gesprint worden. Maar ja, wel in de gaten houden dat je wel ja, met, met meerdere mensen op, uh, op de weg bent. Veel mensen die rijden gewoon heel hard omdat ze dat gemiddelde even willen aanpakken. Ja, het is ook heel leuk om op Facebook hè, je Strava-account te koppelen... en te laten zien dat je inderdaad uh, de snelste bent op dit stukje weg. Ook al reden je vrienden er niet mee, kunnen ze het toch nazien. Ja, in Amerika zijn er zelfs al ongelukken mee gebeurd en, en eh, rechtszaken van gekomen dat ja, de familie van een overledene straven aangeklaagd heeft omdat de overledene ja, een, een, een stravenrecord wilde zetten. En daardoor ja, de grens eigenlijk overging en zichzelf dus te pletten reed. En dat vonden ze dan toch het, eh, dat straven dat in de hand werkt. Nou, het zijn nog altijd mensen die daaraan meedoen. Die dat doen. Het is een weloverwogen keuze. Ga lekker genieten en, en, en ja, maar maak maakt die tijd eigenlijk uit. Je rijdt geen Tour de France. Nee, Radio Tour de France is vanmiddag vanaf twee uur te beluisteren en dit is een voorproefje. Verslaggevers, correspondenten, reportages en interviews tot half tien. met NOS Radio 1 Journaal. Uit uh, vorig jaar, de sportzomer. toen uh, was dat een grote hit. In ieder geval hier op Radio 1. En uh, u kunt het vandaag op zijn minst nog één keertje horen. Tussen 2 en 4 bij Dionne in Radiotour. Dan treden de dames van Zazie op, het Nederlands Dames Trio. Hè. Kom uit de theaterwereld. En dit is dus een uh, eerste single uit mei 2012. God, dat was een heleboel informatie. Wijnand, hoeveel informatie heb jij? Nee, ik zal het korter houden. <laughs> ja, de rijstrook op de A10 die zijn weer vrijgegeven. Als een aanrijding op de A10 Zuid bij het Amstel Business Park, nog wel 5 kilometer fieden. En de A15 Gorinchem Rotterdam bij Hardingsveld, 2 kilometer door een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht. In het Utrechtse stadion de Galgenwaard... is het European Youth Olympic Festival. zeg maar de Olympische Spelen voor Europese jeugdsporters, gisteravond van start gegaan. Vierdaagse festival, waaraan 2300 jongeren deelnemen, moet vooral uit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 Nog maar eens benadrukken. Ja, ik heb er zoveel plezier uh, uh, gehad in, in, mijn, in mijn loopbaan. En, uh, en dat wil ik wel uh, meegeven: dat het niet alleen maar offers is en dat je heel veel dingen uh, moet ontzeggen en, en niet, niet kunt doen. Je krijgt er heel veel voor terug. Het is een an honor en a plezier voor me to declare de 12 Summer European Youth Olympic Festival open! En de komende dagen gaat het dus echt beginnen. Dat was de ceremonie, de openingsceremonie. De komende dagen wordt de topsport dus door de jongere bedreven in Utrecht en omgeving. Tijd voor Rod Stewart. Nog steeds actief. She makes me happy. Ik zit net een recensie erover te lezen. Dus you love it or you hate it, zal ik maar zeggen. Nou, beoordeelt u het zelf. Sing, sing, sing, she makes me happy, She makes me happy, I'm a Een liefdesbrief, het is elke dag zoals met Kerst. She makes me happy, daar zelf, Rod Stewart, still going strong. Het is een vijf banen breed. Het is een zee van asfalt. Maar er mag maar 100 kilometer per uur worden gereden. Ik heb het over de A2. Van Utrecht naar Amsterdam. Vanaf vandaag wordt er in beide richtingen permanent gecontroleerd. Ook in de richting Utrecht-Amsterdam is die trajectcontrole ingeschakeld. De snelweg Utrecht-Amsterdam rijd ik op bij Vinkevee. Niet meer dan één kabaleer, verder de en net voor die afslag wordt er ook nu nog flink gepaft. Rookpauze in de heerlijke ochtendzon op de parkeerplaats langs de A2 bij Breukelen ze halverwege het stuk waar sinds vanochtend die trajectcontrole aanstaat. Over de wat? Over de trajectcontrole? Ja, die begint net, ja. Die hield er al rekening mee. Eigenlijk wel, ja. Ja, dat wist ik. Vorige week stond het. Vanaf 15 juli trajectcontrole. Dus al maandenlang mocht u hier maar 100 rijden, maar nu mag u het echt niet. Nu mag ik het echt niet meer. Nee. Want dat is het idee, hè. Dat mensen ja. nu pas onder de indruk zijn? Of was u het al? Want ik zou nee, ook met... we wisten dat hij het niet deed, hè? Ja, dus u reed wel harder dan 100? Ja, stiekem af en toe. dat en was ook verwarrend, want de ene kant op wel en de andere kant op niet. Nou, ik had het in het begin ook niet door. Dus u heeft wel een de van de de die 700.000 uh, boetes ontvangen? Ja, ik was wel een van die 700.000. Maar uh, deze kant was eerst niet bekend dat hij het niet deed. Dus, uh, en later wel. Dus. Want op de andere kant, de richting Amsterdam-Utrecht... voert een ander bedrijf de controle uit. En daar werkt het al maanden... Dat was verwarrend. En dan is het ook nog zo dat op een deel van de route... er s'avonds en s'nachts wel harder gereden mag worden. Kijk, als je dat na zevende mag doen tot zes uur s morgens... Dat je dan 130 mag rijden, ja, dat vind ik een mooie alternatief. En op Heeft dag... ook niet iedereen door, want je ziet hier ook s'avonds en s'nachts mensen heel erg krampachtig 95 rijden. Dat, dat, klopt. <laughs> dat, dat, dat, dat klopt, dat verbaast mij ook. Dan is er toch die angst voor die uh, trajectcontrole, zou die wel uitstaan, dat heel veel mensen er dan toch niet durven. Ja, die, die angst zal er ongetwijfeld in zitten, ja, bij heel veel mensen. Maar ja, uh, ja ik heb dat al uh, maanden in de gaten. Je moet hier vaak komen om het precies te weten... En dat geldt misschien wel niet voor deze twee vakantiegangers... met een volgepropt autootje, fietsen achterop. Mag ik even wat vragen voordat u wegrijdt? Dat is een volle auto. Ja. Waar gaat u naartoe? Tessel. Die kan niet eens harder dan 100, hè, zo volgeladen. Nou, 120 lukt nog wel. Mag hier niet, hè, dat weet u. <laughs> hier mag het niet. Laat niet het begin van uw vakantie bederven door een boete. Hier doen Want de trajectcontrole staat aan. Ja, dat hebben we gehoord. Gehoord. Ja. Gezien ook? Gezien nog niet. de kant van de weg? Nee. de snelweg Utrecht-Amsterdam rijd ik af bij Veenkeveen. Ga je net als Peter Koolenwijn halverwege af, dan riskeer je geen boete. En wat ook het gemiddelde omlaag haalt, dat is dus even halverwege stoppen voor een sigaret. Je moet creatief te werk gaan, de he? hele dagen ja. toch? Even stoppen halverwege. No. Dan weet je zeker dat je gemiddeld niet hoger dan 100 ligt. <laughs> dat klopt. Ja. Nou, dat is gelukt. Ik heb jullie lang genoeg opgehouden. Fijne vakantie. Ja, dank u wel. Bye. Bye. van der Wiel begeleid natuurlijk door de muziek van Peter Koelewijn was dat. Sven is binnengekomen. Goedemorgen. Dag Bert, goedemorgen. Voor goedemorgen Nederland. Sven, waar ga je het over hebben? Nou ja, dat energieakkoord dat nu uh, in potlood is opgeschreven. Ja, met dat de nog, windmolens uh, en de kolencentrales. Al die dingen. Uh, ik ga praten met Marjan Minnesma. Die is directeur van Urgenda. Dat is een uh, actieorganisatie die vindt dat uh, duurzaamheid en innovatie in Nederland... maar hard achteruit gaat. En Sajan Detaizer was ooit de baas van Diederik Samsom... toen beide nog bij Greenpeace werken. Aha. En zij maakte gehakt van, daar waar Diederik Samsom zegt... geweldig akkoord. <laughs> en verder is er uh, al een paar dagen ophef over... een. Jonge piloot. Ryanair laat een 19-jarige ja. achter de stuurknuppel. En de vraag is: is dat wel verantwoord? Ik vraag het aan Steven Verhagen, die is voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Verkeersvliegers. Dat en nog veel meer. Dat en nog veel meer. En je hebt er uitgebreide tijd voor, want het is één minuut voor half tien. Goed, hè, Sven? We Ik ga op alle rust naar de andere kant lopen. <laughs> Doe het rustig aan. Dit is radio 1. Dan hebben we Jan van de Putten met het NOS-journaal van half tien. Ja, in het uh, zuiden van Frankrijk zijn tientallen activisten van Greenpeace het terrein van een kerncentrale <lacht> binnengedrongen. Greenpeace vindt dat die kerncentrale van Tricastin moet worden gesloten. Het zou een van de vijf gevaarlijkste kerncentrales van Frankrijk zijn.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 ...sinds 1991. De afgelopen 20 jaar was China vooral afhankelijk van de vraag uit het buitenland... ...maar die loopt vanwege de economische groei terug. En in de Indonesische provincie Papua zijn 18 doden gevallen bij een bokswedstrijd. Ze kwamen om toen het publiek de sporthal in de stad Nabire... ...met z'n allen tegelijk wilde verlaten nadat er rellen waren uitgebroken. En dat gebeurde nadat de jury de zegen toekende... ...aan de tegenstander van de plaatselijke favoriet. En dat zijn de hoofdpunten. Bijland Zwaan met de verkeersinformatie. Wij het rijdt bijna overal goed door, behalve op de A9 Alkmaar richting Amstelveen, want daar staat nog een korte file voorknoop in Dorp, 2 kilometer. Net zoals op de N14 richting Leidsendam voor de aansluiting met de A4 2 kilometer. Dit is Radio 1, KRO. Goedemorgen Nederland. Sven Kokkelman. Energieakkoord toont weinig lef. Kun je op je negentiende al een goede piloot zijn? Bij Ryanair denken ze van wel. Prins Charles ligt onder vuur wegens belastingontduiking. En het ochtendhumeur van Hans Böhm. Het is 1 over half 10. Dit is de Caro met Goedemorgen Nederland. Jet Mok is deze hele week in Rijnswouden. Waar de burgemeester Beatrix nog aan de muur heeft hangen. Want vervangen heeft niet zoveel zin meer. Rijnwoude was het natuurlijk. U kunt mij volgen op uh, Twitter. Twitter is het uh, adres. En reacties en vragen kunt u ook kwijt via goedemorgennederland. Overstappen, dames en heren. naar een andere energiemaatschappij kan je soms honderden euro's besparen. En euro's die die mensen in de schuldhulpverlening hard nodig hebben. Maar er is een probleem. Heb je een schuld? Dan moet je bij sommige energieaanbieders eerst een borgsom betalen. Jelle Veenstra van overstappen.nl. Goedemorgen. Goedemorgen. Jullie hebben inzichtelijk gemaakt welke bedragen er betaald moeten worden. Hoeveel borg moet er worden betaald om over te stappen? Ja, in het algemeen tussen de 180 en de 1000 euro. Tussen de 180 en de 1000 euro? Ja. En er is een groot verschil hè, tussen de verschillende energiemaatschappijen? Absoluut. absoluut. Ja, Ze zijn vrij om te vragen wat ze willen. Er zit um, uh, ongeveer 12 keer maximaal is de, de, de maandpremie die betaald moet worden. Ja. Dat is eigenlijk het maximale. Dat kan uh, behoorlijk oplopen. Bij wie betaal je de hoofdprijs en bij wie niet? Uh, momenteel is de energie direct. Uh, dat is buiten de euro. En vervolgens bij Essent uh, uh, nog helemaal geen borg. En bij nu dan ook niet, geloof ik, hè? Die gaan ze invoeren. Die is momenteel inderdaad nog nul. Juist. Komt dus energie direct is het duurste als je wilt overstappen. En je hebt een schuld. Klopt. Is er eigenlijk een wettelijk maximum voor de borg? Uh, momenteel is het twaalf keer de, het voorschuld. Uh, dus dat kan aardig oplopen. Ja, dus hoeveel? Ja, het ligt aan het voorschot wat je, wat je thuis hebt. Dat kan, uh, sommige mensen natuurlijk 50 euro voorschot, en sommige 200, 300. Maar er is geen wettelijk maximum? Geen wettelijk ik plafond? Ik, uh, nee, dat is mijn... Nee. Is het eigenlijk erg dat er een borg wordt gevraagd aan wanbetalers? Uh, ja, in sommige gevallen wel. Er zijn natuurlijk ook notale wanbetalers. Dus die, uh, die stappen eigenlijk ongeveer over en die betalen rekening niet. Maar zodoende willen sommige partijen willen die uh, ja, eigenlijk liever niet hebben. Dus vaak een hoge voorstelling. Zodat ze eigenlijk uh, de kosten laag kunnen houden voor degene die wel te betalen. Ja. Maar je hebt ook mensen die, uh, ja, die netjes, niet uh, in ieder geval per in de school zijn gekomen. En die hierdoor uh, lastig kunnen overstappen. Ja, want wat is de consequentie? Dat mensen straks onder stroom dreigen te komen te zitten, of niet? Dat zou kunnen. Dat zou kunnen. Het Zo mag er niet worden afgesloten in de koude maanden. Maar uh, in de zomer zou het inderdaad kunnen. Aan de andere kant kun je zeggen, ja, als je notor bent... en je bent een energiemaatschappij, de rekening moet toch worden betaald. En uh, net zoals overal uh, bij andere sectoren, ja, dan gaat de geldkraan dicht. Uh, hoe bedoelt dat? Nou ja, als je ergens uh, je rekeningen niet betaalt... krijg je toch een deurwaarder op je dak doorgaans en doe je dat niet. Dan uh, krijg je uh, een uh, aantekening bij het bureau kredietregistratie. En dan ja, krijg, je, ge dan dat krijg dat je geen leningen meer, niks. En als, je, en als je in een winkel staat met je boodschappen en je kan ze niet betalen... dan mag je ze niet meenemen doorgaans, toch? Absoluut. Dus als ik dat niet echt uh, vind, dat de leveranciers uh, vaak in een recht staan. Als het inderdaad blijkt dat mensen overal geregistreerd staan en bekend staan bij die leverancier als uh, wanbetaler, dan uh, ben ik van mening dat, uh, dat zij die klant niet uh, weer hoeven aan te nemen. Aan de andere kant, als iemand iets probeert te doen aan zijn schulden... door naar de schuldhulpverlening te stappen... en eh, bekend is dat als je overstapt van de ene naar de andere energieleverancier... dat je, je soms honderd euro's kan opleveren... dan zou je zeggen, dan hebben ze misschien ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid... om een beetje mee te denken met die mensen die iets aan hun schuldenproblematiek proberen te doen. Absoluut. Maar zo zijn nog steeds partijen waar het wel kan. Een gemiddelde overstap kan zeker, zeker als je de eerste keer overstapt... tussen 3 en de geen de hulpjaarbasis. Dus uh, zo zijn wij juist inzichtelijk gemaakt bij overstap.nl waar je dat kan vinden en wie dan de partij is en waar je wel makkelijk binnen kan komen. Juist. Met andere woorden, als je uh, wilt uh, uh, beperken uh, wat je schuldenlast precies is... en je wilt overstappen op een andere energiebaanschappij... kun je bij jullie site terecht om te kijken waar je dan geen voorschot moet betalen. Ja, absoluut. En het kan zo zijn als je wel uh, het voorschot of in ieder geval de waarborgstelling kan betalen. En soms kan het nog wel verder zijn, want dan kom je bij partijen die misschien nog het over zijn per jaar. Juist. Dus is het is een eenmalige uh, voortschrikte, maar vervolgens zit je wel jarenlang op een goedkope uh, Jelle Veenstra van overstappen.nl. Ik dank u zeer. Oké, okay, dank u wel. Dit is Radio 1. Goedemorgen Nederland. De eerste vliegmaatschappij Ryanair laat vanaf september een 19-jarige plaatsnemen achter de stuurknuppel. Uh, Ryan Irwin heet hij, is een van de jongste piloten ooit. Steven Verhagen, goedemorgen. Steven Verhagen, goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Voorzitter van de Vereniging van Nederlandse ja. Verkeersvliegers. Is dat uh, jong, te jong of kan het wel? Het kan prima. Er is geen probleem? Nee, wat ons betreft is er geen probleem. Uh, het is ook niet nieuw. In het uh, verleden is dat er veel vaker uh, voorgekomen. Ook uh, in Nederland. Misschien wel aardig uh, dat uh, een aantal jaar geleden ook wel iemand was die uh, van een vliegopleiding afkwam. In de tijd dat ik daar zat. Met 19 jaar een, een DC-10, zo'n groot vliegtuig van Air, naar, uh, naar Amerika vloog dat geland had met zijn 19 jaar en uiteindelijk uh, geen eens een biertje mocht bestellen in de bar... en wel die al die verantwoordelijkheid uh, had, uh, had genomen. Dus uh, het is van alle tijden en uh, wij zien daar geen enkel geen enkele probleem in. Nee. Uh. Maar er zijn andere uh, vliegers die zeggen, je hebt veel ervaring nodig. Zeker in noodsituaties moet je goed stressbestendig zijn... en helpt het gewoon als je een hoop ervaring achter je naam hebt staan... in vlieguren en ook in ellende die je hebt meegemaakt daar op het uh, flight deck. Er zijn verschillende theorieën over. Uiteraard is het ook zo dat die co-piloot niet uh, alleen in het vliegtuig zit. Er zit nog een ervaren gezagvoerder naast. In ieder ja. geval dat, dat moet. Dat is ook een wettelijk vereiste. Ja. En wanneer, wanneer ben je wel ervaren? Als je 23 bent en nog geen vlieguren hebt, ben je ook niet ervaren. Dus de, u hangt het hier aan de leeftijd of de media hangt het aan de leeftijd. En die vind ik niet zo heel relevant. Uh, wat ik wel relevant vind, of hij een goede opleiding heeft gehad. Dat is veel relevanter. Ja. Heeft hij een goede opleiding gehad? Ik heb geen idee. Oh. <laughs> Ik neem aan van wel, want anders uh, kijk, hij heeft zijn brevet gehaald, uh, zijn commercieel brevet. En uh, dat zou aan bepaalde eisen moeten voldoen, anders ja. kan hij niet in zo'n vliegtuig uh, stappen. Nee, dat is een zware opleiding, duur ook. En wanneer mag je zo'n opleiding eigenlijk beginnen? Hij mag uh, beginnen volgens mij vanaf zijn zeventiende al. Dus dat verklaart ook wel, uh, kijk na een HAVO-diploma zou je er al mee kunnen beginnen. Ja. In Nederland in ieder geval, andere landen hebben natuurlijk andere schoolsystemen. Ben je met zeventien jaar naar de vliegopleiding, duurt ongeveer twee jaar. Dan uh, zou je met negentien jaar, als je meteen in dienst komt, uh, meteen aan de bak kunnen. Dat, dat zou, uh, dat zou echt bijna de snelste mogelijkheid zijn om, uh, om in een commercieel vliegtuig terecht te komen. Verdient een negentienjarige net zoveel als een dertigjarige in dezelfde functie? Ik heb geen idee hoe de betalingssystemistiek bij Ryanair in elkaar zit. Wat we wel weten is dat de contracten daar niet uitblinken in, in, in, in briljantie. Uh, nee, want uh, veel vliegers zijn niet in vaste dienst, moeten een hoop dingen zelf betalen en worden betaald voor hun vlieguren. Dat klopt. Ik, ik weet ook niet uh, hoeveel er exact per uur wordt betaald en of dat ook leeftijdsafhankelijk is. Dat zou uh, gissen worden van mijn kant. Uh, hun contracten zijn zeer eenzijdig. Dus uh, ja, ik ben blij voor de jongen dat hij zo vroeg een baan heeft gevonden. Want er zijn natuurlijk velen die, uh, die hem uh, graag zouden willen volgen. Ja. Uh, maar uh, waar ik minder blij mee ben is dat hij dan uh, waarschijnlijk een contract heeft getekend... Uh, uh, ja, waar, je, waar je wel heel veel vraagtekens bij kan zetten. Juist. Hoe oud was u zelf eigenlijk toen u in de cockpit plaatsnam? Uh, dat wil zeggen in dienst van een airliner? Ik was 26 toen ik begon, maar ik had er eerst een universitaire studie voor gedaan en dat had op zich niet gehoeven. Dus ik had ook, uh, hè, met mensen van mijn uh, lichting, die zijn ook met, uh, met 20, 21 jaar al in die cockpit uh, terechtgekomen. Ja. Aan de andere kant kun je zeggen, er zijn natuurlijk ook heel veel oudere vliegers die zo tegen hun pensioen aan zitten. Ik geloof dat je wettelijk gezien niet meer boven de 65 in de cockpit mag plaatsnemen van een, uh, van een verkeersvliegtuig, klopt hè? Klopt. Uh, maar bij de meeste airliners gaan mensen eerder met pensioen, toch? Nou, de meeste, dat hangt er vanaf waar je dat uh, weer kijkt. In Nederland uh, wel we hebben we veel airlines uh, waar we al eerder met pensioen uh, kunnen en gaan. Uh, in het buitenland zijn er wel inmiddels al flink wat maatschappijen die doorgetrokken hebben tot, uh, tot 65. Juist. En dan kun je je vervolgens ook afvragen, zonder aan uh, iedere vorm van leeftijdsdiscriminatie te willen doen. Maar uh, wie de snelste reactie heeft in een cockpit, mocht er iets misgaan, namelijk een 19-jarige of een 65-jarige? Ja, niet alleen de snelste reactie is belangrijk, maar ook de verstandigste. En uh, dan komt heel veel ervaring ook wel weer om de hoek kijken. Uh, dus het, het is altijd een, een, een cocktail van, uh, van, uh, van ervaringen die, die je daarbij moet hebben. Iemand die, die heel snel kan reageren is fijn. Maar uh, soms is het ook fijn om eerst even uh, op de handen te zitten... om te analyseren wat het probleem is ja. voordat je ingrijpt. Daarom zitten en, jullie daar ook altijd met z'n tweeën. Exact, dat is precies de reden. En uh, daarom zit de gezagvoerder uh, doorgaans links uh, met, met meer vlieguren of veel vlieguren. Met veel ervaring en al uh, meere, meerdere trajecten binnen een airline voordat hij gezagvoerder is geworden. En zit de co uh, rechts met minder vlieguren. En die, uh, die is misschien maar net in dienst nog. Juist. Uh, is het ook nog van belang welk toestel die vliegt? Die 19-jarige. Want ik zie uh, als ik met kleinere vliegtuigen binnen Europa vlieg vaak een jongere bemanning... dan op uh, transatlantische vluchten in een wat groter toestel. In principe ben ik geneigd te zeggen dat het fijner is om op een kleiner vliegtuig uh, te leren. Dat moet niet raar overkomen. Uh, natuurlijk moet je ervaring opbouwen... En dat bouw je over het algemeen goed op als je veel starts en landingen maakt in het begin van je carrière. En als je een klein vliegtuig hebt, die kan over het algemeen niet zo ver vliegen. Dus kun je meer slagen maken binnen Europa bijvoorbeeld, ja. maar ook binnen de Verenigde Staten natuurlijk. Ja. Als je lang in, eh, long, lange long haul vluchten doet, de lange afstandsvluchten, dan maak je per jaar maar veel minder landingen en bouw je dus aan ervaring veel minder snel uh, iets, uh, iets concreets op. Juist, met andere woorden is het aan te bevelen. Nou ja, bij Ryanair vliegen ze allemaal met een Boeing 737, geloof ik, als ik me niet vergis. Dat ja. is een wat kleiner type vliegtuig. En ze vliegen ook bovendien uh, kortere vluchten. Namelijk binnen Europa en, uh, en, en directe omstreken. Dus dan is er wat dat betreft voor die 19-jarigen geen probleem. Nee hoor, ik zie ook helemaal geen probleem voor, uh, voor het feit uh, dat, dat Ryanair een 19-jarige aanneemt. Ik, ik sluit niet uit dat dat ook in Nederland zou kunnen gebeuren bij, uh, bij de maatschappijen die we hier hebben. Juist. Nou ja, als je soms in de cockpit kijkt, dan, uh, dan denk je wel, zo, die zijn jong. <laughs> ja, die, maar de, de, nogmaals, de, de, de opleiding is cruciaal daarin. Als het een goede opleiding is geweest, waarbij die de, de alle, alle, zeg maar, alle uh, elementen die bij een operatie... zoals in een, uh, in een commercieel verkeersvliegtuig plaatsvinden, ja. uh, goed onder de knie heeft gekregen... Ja. dan is er, wat mij betreft niks aan de hand. Er zit er nog een ervaren man naast. Sterker Daar... nog, je kan ook zeggen, het is klaarblijkelijk een enorm talent... dat hij al op zo'n jonge leeftijd zo snel zijn brevet heeft gehaald. Nou, het is ook belangrijk dat iemand die dit uh, wil doen, dit beroep, dat hij enig talent heeft. Want uh, om een voorbeeld te geven, iemand die, die 20.000 uur bij een Cessna gevlogen zou hebben. Uh, die zou ik wellicht nog, uh, en alleen dat gedaan heeft voordat hij bij een airliner in dienst komt. Dan zou ik misschien nog prefereren dat deze 19-jarige er zit. Niks te nadelen van de Cessna's uiteraard. Maar het is een heel ander soort, uh, soort vliegen, een heel ander soort manier van samenwerken. Een heel ander soort manier van met een vliegtuig omgaan. Ja. Andere procedures ook natuurlijk, Exact. Hè? Juist. U vliegt uh, zelf nog steeds op een uh, Boeing 777, of niet? Nee, ik zit op een 737. Oh, een 737 ja. ook. Oké. Okay. Dus u ja. maakt ook veel landingen en bedrijfd. Uh, ja, nou, even, even los van het werk wat ik hier bij uh, deze Vereniging van Verkeersvliegers nog doe... Uh, uh, probeer ik in ieder geval mijn landingen te maken. Dat, bij, uh, dat klopt. Vorige bij, week nog. Bij de KLM? Ja, klopt. Zeven vragen, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Verkeersvliegers. Hartelijk dank. Graag gedaan. De vraag van vandaag. Elke dag stellen we u de gelegenheid om een vraag te stellen bij een nieuwsgebeurtenis die u in het bijzonder interesseert. Uit vrees voor een virus hebben Amerikaanse ambtenaren hun computer, inclusief toetsenbord en beeldschermen, kort en klein geslagen. Is het vernietigen van de apparatuur de enige mogelijkheid om je bestanden te beschermen tegen virussen? Nou ja, rigoureus is het wel. Bart Jacobs is hoogleraar computerbeveiliging aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. En die weet er alles van. Het nou, is nogal een radicale manier om je uh, virus kwijt te raken. En er zijn eigenlijk veel makkelijker en vriend, vriendelijker manieren. Om te beginnen zou ik zeggen, uh, update je virusscanner uh, uh, en vervolgens uh, voer een scan uit van heel je harde schijf. Daarbij zal de virusscanner op zoek gaan of er nog verborgen virussen zitten. En vervolgens aangeven of hij die, die gevonden heeft en hoe je die kwijt moet raken. Als je nou het gevoel hebt dat dat niet voldoende is... want virusscanners detecteren niet alle virussen, zeker niet de allerlaatste... dan kun je je computer opnieuw installeren. Dus alle software er opnieuw opzetten. Maar dan moet je wel voorzichtig zijn dat je een backup hebt gemaakt... van al je gegevens of mogelijk zelfs van de hele, hele harde schijf. Dat vergt wel enige kennis van zaken. Juist, zoals het altijd met computers. Heeft u een vraag bij het nieuws, mailt u ons dan naar... goedemorgennederland.nl voor uw vraag van vandaag. Gaan we terug naar Rijn -Wouden. Jet Mok is de hele week in het Zuid-Hollandse Rijnwouden. Over een paar maanden houdt die gemeente namelijk op te bestaan. Door een gemeentelijke herindeling is dit de laatste zomer in Rijnwouden. Jet. In de burgemeesterskamer van Rijnwouden hangt Beatrix nog aan de muur. Er staat een schilderij van Beatrix op de grond. Mevrouw Latenstein, u bent de burgemeester hier. U vond het niet meer nodig om, het nog, uh, om, om de schilderijen te verwisselen? Nee, ik vond dat niet nodig op mijn eigen kamer. In de raadzaal uiteraard wel. Maar Beatrix is echt mijn koningin. En een groot voorbeeld altijd voor mij geweest. Hoe je je werk moet doen. En zij heeft het koningschap weer inhoud gegeven, vind ik. En over een paar maanden dan houdt uw baan hier op. Ja. En dan mag de volgende burgemeester die dan in Alfa aan de Rijn zit... die mag dan de koning aan de muur gaan hangen. Ja, in zijn eigen kamer. Maar ja, inderdaad... Want de gemeente Rijnwouden, waar u burgemeester van bent, houdt op te bestaan. Waarom is dat? Wij gaan fuseren. We hebben een vooruitziende blik. Wij geloven in grotere gemeenten dat die de zware taken die het Rijk op onze schouder legt kunnen uitvoeren. En daarom gaan we samen met Boskoop, Alphen aan de Rijn en Rijnwouden één sterke centrumgemeente maken. En ik heb uh, de afgelopen dagen met heel veel mensen gesproken uit verschillende dorpen. Die zijn daar toch iets minder blij mee. Kunt u zich daar iets bij voorstellen? Ja, daar kan ik me zeker iets bij uh, voorstellen. Mensen hechten natuurlijk aan uh, duidelijkheid. Hè? En ze hechten ook aan uh, de dorpen die ze hebben. Maar daar verandert niks aan. De dorpen blijven gewoon bestaan. En de mensen die hier sociale banden hebben, met elkaar dingen organiseren. Dat kan ook nog gewoon doorgaan. Maar zij zeggen, ja, de wethouder die ken ik nu, want die woont hier nu bij mij om de hoek. En straks zit hij in Alphen aan de Rijn. En alle raadsleden zitten in Alphen aan de Rijn. En alle lijntjes worden langer en het wordt allemaal ingewikkelder. Denkt u dat ze daar een punt hebben? Ten dele, ten delen, Maar uh, diezelfde wethouder kan voor, e voor evenveel geld in uh, Benthuizen wonen. Of in uh, Koudenkerk aan de Rijn. Want we hebben een, een, een samenstel van raadsleden die uit alle kernen komt van de nieuwe gemeente Alphen aan de Rijn. Nou, heeft de, de, de nieuwe gemeente ook een klein beetje een valse start gemaakt? Want er was een referendum, een soort van referendum over de nieuwe naam. Kunt u eens vertellen wat daar uh, is gebeurd? Ja, we hebben gezegd, we laten onze inwoners uh, bepalen hoe de nieuwe gemeente gaat uh, heten. Nou, daar is een enquête voor uh, gehouden, heeft iedereen aan meegedaan, Maar uiteindelijk... Uh, uh, de... en, en wat kwam daar uit? Rijn en Goudenland. en Alphen aan de Rijn was het daar niet mee eens. Zo is er geen besluit genomen, want je moet altijd met alle drie de gemeenten een besluit nemen. Het niet gebeurt en nu wordt het Alphen aan de Rijn. Ja, dat was niet leuk en ik kan me voorstellen dat de mensen daar boos over zijn. Want wat voor reacties heeft u daarover uh, gehoord? Nou ja, van mensen die zeiden van we worden voor de gek gehouden. Wij doen mee met een enquête en uh, wij kiezen voor een naam en dan wordt vervolgens die naam niet uh, meer uh, geaccepteerd. Ja, ze zeggen ook, is dit dan misschien ons voorland? Hè? We zitten nu in een dorpje, er wordt nu al niet naar ons geluisterd. Hoe gaat het dan in de toekomst? Wat zou u dan tegen hun willen zeggen? Ik hoop dat, ik ben ervan overtuigd dat iedereen hiervan geleefde, geleerd heeft... dat het niet op deze manier moet. Als je mensen aan je wil binden dan, en je wil dat ze je vertrouwen... dan moet je je aan je woord houden. En dat is nu niet gebeurd, maar daar hebben ze van geleerd... en de volgende keer gaan ze dat wel doen. De volgende keer moeten ze dat doen, vind ik. Nou, is het zo dat het per 1 januari allemaal gaat gebeuren? Wat gaat u dan doen? Dan ga ik. Dan word ik ontslagen. Tenminste, u kijkt er niet op. heel verdrietig bij. Nee, ik ben er ook niet verdrietig om. En dan ga ik allerlei leuke dingen doen. Daar heb ik echt zin in. En wat gaat u nou het meeste missen aan Rijnbouden? Uh, de dorpen, de mensen, uh, de gemeenteraad. Uh, de manier waarop we met elkaar uh, gewerkt hebben. En gewoon genieten van die mooie dorpen hier in uh, dit groene hart. U woont hier niet? Denkt u dat u nog eens terug gaat komen? Zeker weten. Zeker weten. Ja. Dank u wel. Graag gedaan. Bijdrage was dat van Jet Mok. Straks, Prins Charles ligt onder vuur vanwege belastingontduiking. Majest. 3, 2, 1, go! Deze dag. 2010. Airbus is 73 meter lang, telt twee verdiepingen... en kan maximaal 853 passagiers vervoeren. Begrijpt het al aan de stem van Rob Trip te horen deze dag in 2010 land voor het eerst in de geschiedenis het grootste passagiersvliegtuig ter wereld de Airbus A380 op Schiphol. De vliegtuigfabrikant is bezig met een promotierondje voor het nieuwe toestel en vliegtuigspotter Robin Klaver is een van de gelukkigen die het toestel van dichtbij mag bewonderen. Knock approach, uh, call super approaching 11000. Information Charlie. Ja toen ik opstond toen de Airbus A380 kwam was ik natuurlijk heel enthousiast. Ik had het vliegtuig nog nooit in het F gezien. Uh, en ik ging hem die dag dus bekijken van binnenuit. Dus dat was wel een uh, hele beleving voor mij uh, om in het uh, grootste passagiersvliegtuig uh, te zijn die voor het eerst op Schiphol toen kwam. En daar was op 454 SuperX was right. Uh, er was heel veel belangstelling voor. Uh, zelf stond ik dus uh, aan de andere kant uh, van het hek bij, op de luchthaven zelf. Maar je kon wel zien, dus vanuit. Uh, Vanuit het vliegtuig en, uh, en langs de baan hadden er heel veel mensen uh, op de officiële sportersplaatsen stonden, maar ook gewoon op andere plaatsen. Langs de snelweg keken ze. Het was, het was echt een totale chaos. 200. Minimum. Continue. Uh, eerst kwam het vliegtuig over uh, de baan vliegen. Dat was uh, destijds de polderbaan. Ging hij uh, even een rondje vliegen uh, voor de vliegtuigsporters. 100. Uh, hij leek eerst uh, eigenlijk nog niet eens zo groot, maar als hij dan eenmaal landt op, uh, op de polderbaan, dan is het echt een heel groot vliegtuig. 50, 14, 30, 20, retard, retard, retard, retard. Uh, ja, je hoort die motoren natuurlijk. En uh, ja, eigenlijk viel het geluid mij nog wel mee voor een dergelijk groot vliegtuig. En uh, eerst kwam de bemanning eruit. Een paar testvliegers uh, van uh, Airbus en een paar engineers. En uh, toen uh, kon iedereen naar binnen om uh, reportages te maken voor bijvoorbeeld de televisie en de radio. En uh, ja, het was nog best druk aan boord. Er, uh, er stond allemaal testapparatuur in het vliegtuig. Want op dat moment uh, was het nog geen passagiersvliegtuig. En er was vooral heel veel bekabeling. Je kon ook de cockpit bekijken en zo. Maar het, het lag allemaal nog open. Er stonden nog maar een stuk of vier stoelen in het vliegtuig. Uh, het enige dat nog echt af was, was de trap naar boven. Uh, ja, dat was natuurlijk... Uh, het was zonder dat hij weer wegvloog. Uh, op dat moment wisten we nog niet wanneer hij uh, voor het eerst... een vaste lijndienst ging beginnen op Schiphol. Dus dan is het nog maar afvragen wanneer je uh, het vliegtuig weer op Schiphol gaat zien. Uh, nu vliegt hij dagelijks naar, uh, naar Dubai met uh, Emirates, dus uh, hij is iedere dag uh, te bewonderen. Emirates was de maatschappij van die A380 die uh, dagelijks op Schiphol te zien is. En nu hoorde Robin Klaver, de vliegtuigspotter, een van de gelukkigen die uh, de A380, de Airbus, voor het eerst kon zien op 2010 toen hij voor het eerst landde op Schiphol. categories ABC, de Pipets. Dat brengt ons bij Engeland. Prins Charles ligt namelijk onder vuur in het land. Het hertogdom van Cornwall, dat de Britse kroonprins... jaarlijks een inkomen van enkele miljoenen uitkeert... zou geen belasting betalen. Vandaag wordt de privé-secretaris van de prins gehoord... in een parlementaire zitting over de zaak van Esa Lamsvrouw... Van, uh, van... Lamsvrouw? Van Lella Lamsveld heet je nog steeds. Onze vrouw in Londen. Goedemorgen. Goedemorgen. Alles goed? Alles goed. Beter dan met de prins? Beter dan met de prins, ja. Want wat willen ze van zijn secretaris weten? Ja, nou ja, ze willen weten hoe het nou precies zit met de uh, belastingzaken van de prins. Uh, Charles beheert het hertogdom, hertogdom van Cornwall. Uh, een gigantisch hertogdom dat 53.000 uh, hectare land bezit over de hele wereld. Uh, waarop voor zo'n 900 miljoen euro aan vastgoed staat. Uh, het is eigenlijk een soort bedrijf. Maar in tegenstelling tot de gewone Brit hoeft Prince Charles geen bedrijfsbelasting te betalen... en ook geen vermogenswinstbelasting. Uh, en hij betaalt alleen vrijwillig inkomensbelasting. Nou ja, en daar worden nu vragen over gesteld. Ja, want als het allemaal uh, dus niet nodig is, waar is die ophef dan voor nodig? Uh, nou ja, er is in, in Groot-Brittannië nu een hele discussie over uh, belastingontduiking. En dan uh, nou ja, met name wordt het gericht op grote bedrijven, actiegroepen als UK, Ancat... Die roepen al jaren dat het een schande is dat uh, grote bedrijven belasting ontduiken. Nou ja, zoals in Starbucks, uh, Amazon, Google, die zijn hier... Uh Net keihard aan de schandpaal genageld. Ja. Uh, nou ja, nu worden dus ook vragen gesteld. Uh, ja, hoe zit het eigenlijk met de belastingzaken van de prins? Ja, maar een hertogdom is toch niet hetzelfde als een bedrijf, zou je zeggen? Of wel? Nee, en dat is natuurlijk ook de hele verdediging uh, die de, de, nou ja, de sectaris van de prins vandaag zal aanvoeren. Zij zullen zeggen: uh, in eerste instantie sowieso, hij bezit het niet. Uh, dat landgoed. Uh, het is uiteindelijk van de staat. Hij mag het alleen beheren. Uh, maar ja, tegenstanders zeggen toch: hij mag namelijk wel de, uh, gebruik maken van de inkomsten van dat hertogdom. Ja. En zij zeggen, dat is toch niet helemaal eerlijk. Hoeveel krijgt hij eigenlijk? Ja, afgelopen jaar had hij een inkomen van 22 miljoen euro. Uh, nou ja, dat is een gigantisch bedrag, zeker als je bedenkt dat uh, Beatrix toen ze nog koningin was, 5,2 miljoen kreeg. Ja. Maar ja, je kan die ieder natuurlijk niet helemaal met elkaar vergelijken, omdat Charles van die 22 miljoen uh, zijn eigen officiële activiteiten moet bekostigen. En ook die van zijn kinderen, uh, William, Prins William en Prins Harry. Juist. Uh, dus inclusief uh, uh, activiteiten van het personeel, dus het personeel zelf? Ja, en uh, het leven van de prins is inderdaad niet goedkoop. Hij heeft behoorlijk hoge uitgaven. Als je een uh, huishoudboekje bekijkt, dan zie je uh, dat de helft uh, opgaat aan personeel. Hij heeft 125 mensen in dienst. Uh, plus nog eens acht man die uh, puur en alleen voor hem werken. Dan uh, moet je denken aan een kok, een uh, butler, dat soort uh, types. Ik heb wel eens begrepen dat er zelfs iemand in zijn badkamer staat... om het dopje van de tandpasta af te schroeven. Klopt dat? Ja, maar ik weet niet of die een hele FTE uh, heeft. <lacht> die zal misschien ook nog uh, zijn eitje, eitje voor hem uh, tikken. Uh, <lacht> dat heb ik ook wel eens begrepen, dat er iemand zijn eitje voor hem uh, open tikt. <lacht> ja, <lacht> ja, en daar staan er dan elf, geloof ik, in verschillende gradaties van hardheid. Inderdaad, maar zijn, helaas is dit allemaal onbevestigd. Goed. Uh, in ieder geval promotie. Uh, uh, en de vraag is of het bij een parlementaire hoorzitting blijft... of dat de regering kan zorgen dat uh, de prins alsnog belasting gaat betalen. Ja, dat uh, precies. En de, dat, dat gaat, uiteindelijk gaat dat natuurlijk helemaal door het... Uh, nou ja, door, uh, moet, dat, moet het uh, parlement dat gaan betalen. En als ze dat willen veranderen, ja, dat is natuurlijk een gigantische... Dan moeten ze natuurlijk helemaal naar het hele plaatje gaan kijken. Ja. Want het is niet alleen maar uh, uh, nou ja, die, die bedrijfsbelasting. Dan moet je dus de hele, uh, de, ja, hoe dat is uh, samengesteld gaan Just. aanpakken. Wat zou het hem goed uitkomen als die royal baby vandaag wordt geboren? Tot slot heel kort. Nou, inderdaad. En daarom, ik bedoel, het is ook niet zo dat mensen nu allemaal hebben... over de de belastingzaak van de prins. Want iedereen heeft het op dit moment over wanneer komt in godsnaam die baby. Vandaag is ze uitgerekend geloof ik. Dankjewel van SA vanuit Londen. Zometeen meer, dames en heren. Kies Goedemorgen Nederland. Kies KRO. Iedere werkdag tussen half twee en twee op Radio 1. De prolog. Tijdens de Ronde van Frankrijk praten liefhebbers, schrijvers, artiesten en wetenschappers over hun passie.